Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het UWV-instantie eind dit jaar 15.000 tot 17.000 gevallen achterloopt. Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De achterstand, onder meer bij herkeuringen van mensen die arbeidsongeschikt zijn, is een hoeveelheid werk voor een jaar voor zo'n 45 artsen. En die zijn er niet. Het UWV houdt er rekening mee dat de achterstanden nog verder zullen oplopen. Steeds meer kinderen worden bijziend en dreigen in de toekomst slechtziend of zelfs praktisch blind te worden. Daarvoor waarschuwt een hoogleraar van het Erasmus Medisch Centrum. Kinderen lopen dat risico doordat ze weinig buiten spelen en de hele dag achter een telefoon, tablet of boek zitten. Door het vele dichtbij kijken kan het oog beschadigd raken en dat is een onomkeerbaar proces, zegt de hoogleraar. Geitenhouders in Gelderland mogen er de komende jaren geen geiten bijnemen en er mogen ook geen bedrijven bijkomen. Het tijdelijke verbod van een half jaar dat in augustus werd afgegeven is door provinciale staten met drie jaar verlengd. Dat is na een RIVM onderzoek waaruit blijkt dat omwonenden van een geitenhouderij 10% meer kans hebben op longontsteking. Een parlementscommissie in Ierland adviseert de huidige abortuswet in te trekken. Dat moet de weg vrijmaken voor nieuwe liberalere abortuswetgeving en een referendum daarover. In Ierland is abortus nu verboden en dat is de strengste abortuswet van Europa. Het Britse parlement heeft ingestemd met een aanpassing van de Brexit-wet... waardoor premier May het parlement goedkeuring moet vragen... voor een definitieve overeenkomst met de Europese Unie. Dat is een nederlaag voor May. Een aantal mensen uit haar eigen conservatieve partij... stemden mee met de oppositie. Het zijn vooral tegenstanders van de Brexit. In de Eredivisie heeft FC Groningen gelijk gespeeld tegen PSV met 3-3. Vitesse Willem II werd 2-2. VVV verloor van FC Utrecht met 0-1. ADO won van Rode JC met 3-2. En Vijen Noordherenveen werd 1-1. Het weer, een gebied met regen trekt van west naar oost. Daarna een tijdje droog, temperatuur vlak boven het vriespunt. Kan lokaal glad worden. Vannacht en morgen opnieuw buien in het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. En het wordt rond de 5 graden.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 Dus als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 Van Zandvoort. Ook op internet. Www.zandvoort.nl. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.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 Oh, my God.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 Waar ik kan borden, waar ik kan boren De zon breekt door, sterren de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen deel me nog steeds voort of ik wat ik kan worden. Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd dik langs door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten.